De heilige kerstgedachte. Vrede op aarde, plus een hoop welbehagen. We verheugen ons er ieder jaar weer op. Alleen maar om er weer achter te komen dat we volledig uitgeput zijn. Na twee dagen vol met kerstballen, kerstkransjes, kerstdinees en kerstliedjes. En dan hebben we het nog niet eens over twee dagen vol familie. Luister nu naar Citroentje met suiker. Dank je Gerard uh, uh, Ger Gerard ja? ja Ik wou je nog even iets vragen ik, ik weet dat ik het eigenlijk moet hebben van de dubbeltjes en de kwartjes op mijn toiletschoteltje En dat ik niet bij je op de loonlijst sta Maar uh, nou ja, ik hoorde van de anderen dat de kerstbonussen uitgedeeld werden En nou dacht ik uh, Ja nou, nou dacht ik dat ik daar misschien wel voor in aanmerking kon komen Dat ik kon meedelen ik zit hier toch alweer, ook heel wat jaartjes in. Uh, oh ja? Nou uh, ja, ik, ik vraag het alleen maar omdat de anderen me hebben uitgenodigd voor een huisje Op Ameland, deze kerst. Het, het kost maar 200 euro. Tante Ali, onze gasten blijven liever drie kwartier met hun knieën tegen elkaar zitten... ...dan dat ze langs uw tafeltje moeten lopen. En nu wilt u meedelen in de kerstborders, Terwijl u niet eens op de loonlijst staat! Ik vind het geestig zeg! Jij durft, Ali! <tabij> ja, ja. Alles kwijt, behalve mijn gevoel voor humor. En toen heb ik de rest van de dag alle klanten die nog langskwamen... om een extra grote vragen vanwege de kerstgedochten. En? 3,50 euro heb ik opgehaald. Dus ik hoef nog maar 196,50 euro. Dat schiet lekker op. Waar haal ik nou zo snel 196,50 euro vandaan? Toch maar met die oude miljonair met hartproblemen trouwen. Nou ja, jij hebt makkelijk praten, jij hebt mees. Nou, goed. Ja, maar ik zit straks voor de zoveelste keer alleen met kerst. Tante de Ali... Ja, ik, ik zou u graag uitnodigen, maar... Mees heeft gereserveerd in de, in de kerstentuin. Een romantisch diner voor twee. Wel ja, grijf het er maar in. Oh, sorry. Hmm. Mees, mees, wat is er aan de hand? Je ziet eruit als de dood van Pierlala. Je ja, had erbij moeten er zijn. Met hoofd. Ik net van de telefoon met Geit. Geit? Gerrit, mees' broer, u Twente. Hij wil met de feestdagen naar Amsterdam komen, zegt hij. Oh? Of ik bij ons op de logeerkamer kan, zegt hij. Want kerst is voor familie, zegt hij. We hebben al familie op de logeerkamer. Ja, ik... En hij heeft familie op de boerderij. Je moeder. hoe wou die soms ook meekomen? Nou, dan moet iemand bij de koeien blijven, zegt geit. Toes, daar wordt helemaal niks. Oh. Wat moet zo'n boeren knuppel nou in de stad? <coughs> nee, nee, jij was een man van de wereld toen je rechtstreeks uit Tudbergen hier in de paard kwam wonen, hè? Dat is helemaal ja, de... anders. Familie is alles. Je kan die jongen en mij niet in een sop laten gaar koken. Met de feestdagen maar liefst. Nou ja, hij mag wel op de bank slapen als hij per se de lichtjes op het Leidse wil zien. Maar wij gaan chic eten in de kersttuin. Al blijft er geen steen meer op de andere staan. Maar dat gaat toch niet? Nee. Gaat die redt zich geen drie minuten alleen in de stad? Als hij niet onder de auto komt, dan wordt hij wel overvallen of anders eens opgelicht. Je weet toch hoe dat hier gaat? We zullen bij je moeten blijven. Dat betekent <laughs> toch hopelijk niet dat ik een kerstdiner moet gaan koken, hè? Alsjeblieft, zeg. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Hallo. Jongen. Hallo. Wat is hier aan de hand? Toos, laat je wenkbrauwen zakken. Je ziet eruit als Henny Huisman. Ja, Mees, geiten, kersentuin, nee, ik nee, kan iemand me vertellen wat er gebeurt? Nou, Toos en Mees zouden in de kersentuin gaan eten met de kerst. Maar ja. nou komt Geit op bezoek. Oh, ja. Zeg Mani, heb jij toevallig nog 196,50 euro over? Hehehe, heel grappig. Oh, en ik had me er nog wel zo verheugd. Kessentuin, kaaslicht, geroosterde eens. Een maaltijd zonder rennies voor de verandering. Ja. Ik snap het door Weet je wat? Ik kook al met de kerst. Geroosterde eens? Een hammetje natuurlijk. Kalkoen. Ik maak een kerstdiner voor pa, jou en mees, gait en mezelf. Oh. David gaat toch terug naar Engeland. En anders zit ik ook maar thuis op mijn dode eentje. Eh, komt u ook tot Ali? Nee, nee, nee. <tie> ik ga naar Ameland deze kerst. Al val ik er dood bij meer. Ik dacht dat u geen geld had. Als ik mijn lege flessen terugbreng en tussen de kussens van de bank graaien... moet ik toch nog een heel eind kunnen komen. <tie> hè? Zeg, wat denk je dat een meer tegenwoordig opbrengt tot de zwarte markt? Nou ja, goeie ja, samen. Hallo. Leo. Leo. Is het niet heerlijk, die feestdagen? Mm. Die lichtjes, overal dennengeur, vrede op aarde, in alle mensen welbagen. <laughs> Aan die hysterisch opgewekte toon meen ik op te kunnen maken dat jij ook alleen bent met de kerst. Ja, je gaat naar de vrienden. Kom maar bij ons eten. Koop toos. Ik kook, voor ons allemaal. Konijn? We eten namelijk altijd konijn met de kerst. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the dus je ones weet of... zeker dat je naar huis gaat met de kerst? Yep, er gaat niks bij voor kerstmis in Londen. Oh, Ik kan niet wachten om een vriend en familie weer te zien. Nog uh, speciale vrienden die op je zitten te wachten? Mm, wie weet. Wat kan je maken? Nou, uh, pa wil een hammetje, uh, Leo wil konijn en Toos geroosterde de eend, dus... Uh, ik denk dat ik kalkoen ga braden. Met cranberry sauce, pomboentaart, een echte Christmas pudding en natuurlijk noten. Wat? Dat is traditie. Oh, je moet echt een keer mee naar Londen met kerst. Oh, Oké, okay. ik, ik kan wel op internet kijken of ik nog een ticket uh, kan... Ja, maar maar, uh, maar je, je gaat toch koken voor iedereen? Ze rekenen er nou al op je. Ja. Ach, dat, dat, dat loopt wel los. Ik, ik denk dat ik even Nou snel... ja, het is wel kerstmis. Dus alle vluchten zitten vol. Misschien volgend het jar. Oh, ja ja ja nou goed dan volgend jaar geef niks geef niks doe we dat oké dan ga ik er vandoor anders mis ik me vlucht merry christmas en happy new year hey is dat mistletoe ja to do happy christmas everybody Heeft het? Oh, ben jij het? Ja, ik wou even de auto leen. Geit is gestrand op station Duivendrecht. Oh, is jouw auto kapot dan? Nee, maar als ik die pak, dan ben ik mijn parkeerplaats kwijt. Ik sta voor de deur. Oh, oh de, de autosleutels hangen aan het haakje. Oh. Waarom gaat Geit niet gewoon met de metro? Dan is hij er over vijf minuten. Omdat hij uit de bergen komt. Hij heeft nog nooit de metro van dichtbij gezien. Waarschijnlijk staat hij op dit moment op het perron met zijn rug tegen de muur gedrukt te hyperventileren. Er is niet eens een station in Tubbergen. Je moet eerst over het karrenspoor naar Hengelo. En daar is maar één perron. Waar precies één keer in het uur één trein stopt. Ach, het is een volwassen vent die met één klapper stier kan vellen. Nou, daar heb je niet zoveel aan in de stad. Heeft nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Zelfs op zondag in de kerk niet. Nou, nou, karren dan. En, en zorg dat hij zijn klomp uittrekt als hij instapt. Anders worden mijn matjes vies. Nou, dat zou ook erg zijn. Hé, hey, is dat mistletoe? Het huh, dus nou is nou eens in het duivendrecht om ga je het op te halen. Daar gaat mijn romantische kerst. Kerst is voor familie. Dat is traditie. Dat is heilig geld. Ja, dat maar eens tegen Jopie. Huh? Hoe bestaat het dat je de kerstdagen... De kerstdagen. Liever doorbrengt met je halve gare vrienden dan met je eigenste vadertje. Ah, dus wij zijn eigenlijk tweede kuis. Mm. Jij moet nog wat zeggen. Wacht, die zit. Hé, hey, hey, tante Ali. Hey. En, is het gelukt met dit geld voor Ameland? Wel, ja, nee. Ik blijf alleen achter terwijl al mijn collega's leuk met elkaar op stap gaan. Er is hier een kerstkaart voor u bezorgd. Hij legt op de bar. Wel, ja, wel, ja. Zelfs de kerstman weet niet meer waar ik woon. Het is vrij, zei de gij. Het is wel duidelijk dat ik in geen ene herberg welkom ben. Ja, het is wel toepasselijk voor de tijd van het jaar. Kijk nou even naar die kerstkaart. Ja. Straks. Mens, hier is die verrekte kaart. En nog een prettige nou. kerst. Prettige kerst. Kijk nou! Oh, het geld van Ameland zit erin. Oh, Toos, dat hadden jullie toch niet hoeven doen. Ach, we hebben allemaal meegedaan. Oh, echt waar? Ik krijg nog 25 euro oh. van je. Oh, oh jongens, ik, ik word er helemaal warm van. Oh. Nou ja, van binnen dan, hè. Gelukkige kerst allemaal. Oh, Ameland, kom kom eraan. Oh, god. Dat is de auto van Marnie. Oh, dat is Mees. Die had Marnie's auto geleid om ik op te halen van daar weer terecht. Mees. Mees. Mees. Oh, ben je ongediert? Ik wilde net hem parkeren toen het hier een foto willen maken van de gracht. Wel nee. Ik wil me de schuld in de schoon drukken. Ja, mijn broer die heurt, die de minvermogende, verstandsvermogende. Hé, hey, wat? Uh, let er me niet op, ik smeek het je. Van Duivendrecht tot hier heb ik mijn hele leven aan me voorbij zien trekken. Koeien, koeien, koeien, opgevuurde Zondag Prommers kiek met toos. En dan naar Amsterdam knap. Oh, klop. oh, nida. En hoe is het met u? Oh, meis! Nice. Eh, uh, ga het? Uh, dat soort dingen dat doen we hier niet. Vrouwen op een kolen slaan. Nee! Geen woorden dat alle vrouwen die zo uit de kop kiet. <lacht> Wil ons moe niet meer dan? Oh, nee, die moet bij de queen blijven. In de kerststal. Nee, niks. Ik heb pina aan mijn ze en... vader nog, gijt. Je slaapt in zijn bed op de logeerkamer. Vader slaapt zo lang op de bank. Echt? Och, ja, dat is toch ja niet nodig? Laat die massie steehaan. Ik ga toch stotten. Ik heb hem aan beloofd dat ik foto's zou maken van biestrische dieren. Het is hier Twente niet. Wat? Hij wil naar de wal. Geit. nu moet je eens even naar Als je niet heel goed ople ben je de portemonnee kwijt voordat je de straat hm. overstoken bent. Je kunt niet helpen met koken. Ach. Ik weet niet wat jij met eten doet, maar zelfs de kunstmatige kleurstoffen barsten in tranen uit als ze zien dat jij achter de pannen gaat staan. Kom, alleen maar even kijken hoe het gaat. Ja, ja, als je maar uit de buurt van het eten blijft. Geroosterde eend, zoals in de kerststuin? Nee. Uh, nee, gebraden kalkoen met oh. cranberry sauce um, en pompoentaart. Een echte Christmas pudding en uh, natuurlijk noten. Nou, Wat safe de queen? Is uh, gait er al? Al spreekt we de bed niet open. Mees is helemaal overstuur. En ga je wel alleen maar naar de wallen? Waarom denkt iedereen toch altijd dat Amsterdam een soort sodom en gomorra is van drank, drugs en hoeren? Misschien omdat er hier op elke hoek een coffeeshop zit en prostitutie gelegaliseerd is? Nou, nou, behalve dat dan niet. Ja. Oh mani, ik had me er echt op verheugd om chic te gaan eten met mees, deze kist. Af en toe begrijp ik echt niet wat ik hier sta te doen. Wil je dat wel geloven? Ja. Oh. Ik doe wel even open. Ah. Jij wilt liever naar de kerstentuin, David wil liever naar Londen. Tante Ali, wil vinden. Tante Ali wil liever naar Ameland. En Leo zou het liever met Joopje vieren. Waar doe ik het allemaal voor? Hey, hey, hey. Hallo. Hé, hey, mani, is hey. dat niet hotel? Kom hier jongen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Oh nee, alsjeblieft. Hey, nou, de trip naar Ameland is geregeld hoor, oh. jongens. Over een paar uur stap ik samen met al mijn collega's op de boot. Oh. En ik wou jullie nog, nog een keer hartstikke bedanken. Ja, ja. Oh, en, uh, en Toos? Ja. Ik zou maar even thuis gaan kijken als ik jou was. Geit right. die... Uh, wat nou weer? Leo Bloempot heeft hem nog wat ideetjes aan de hand gedaan... wat er allemaal te zien en te doen is in Amsterdam. Oh. Ja, hij is al langs Zwarte Marie van de sigarenboer geweest... Of ze een onsje wiet voor hem had. Nee. Marie heeft meteen de politie gebeld. Maar ze heeft alle zeilen bij moeten zetten. Ik ga al, ik ga al. niet tot straks. Ja, ja. Als ik je niet meer zie in de prettige kerst. Ja, ja. Boerenkinkel in de stad. Ik heb het idee dat dit nog wel eens een hele warme kerst kan van worden. Nou, na mij de zonvloed. Zie je wel, dat er zo'n ding die heet dit leuk belt. Dat kan toch niet missen. Oh. Ach, maak het toch niet zo druk. Wat ben je er van? Ik ben er van bijge naar Net als u, Ga je doen, moet echt beter uitkijken. Hou je tas vast. Gewoon een keer om je schouders geslagen en dan nog een keer om je pols. Met de sluiting naar binnen. De mensen zijn niet overal zo aardig als in Twente. Ah, allemaal flauwekul. Oh, je tas zien? Wat dat we vanmorgen gebouw. Het Rijksmuseum, Rembrandt. Hier met die dos, of ik krijg je hem mijn mis. Gaat, geef hem ja. je tas, geef hem je tas, geef die dos. Hier. Mooi niet, kom hier maar. Ja. Zo, ik hoor geen broodjes meer. Oh, hij nog wat. Daar hak wat dag. Zo, geeft u nu eindelijk eens naar de wand? Ja, goed. De wallen willen zijn, joh. Die kan ook. Trem, op, op, op, op, uh, Trem. Krem! Gaat, je kunt er niet zomaar mensen neerslaan, zo werkt dat hier niet. Oh, en vreugde erom. Hè? Het werkt precies als met de koeien. Wie die gewoon wil, moet maar er leven. Uh, op de een of andere manier heb ik het idee dat de wallen hierna nooit meer hetzelfde zullen zijn. Oh, meisjes, Gek. Ze zijn met kerst gewend aan drie wezen uit de doos. In plaats van één onwezen. Oh, dat is zeer. Oh, moet je Dat in hoes aan hem maar zegt. Oh, die gelooft me nooit. Oh, maar eens doe iets. Straks denkt iemand nog dat we hem kennen of zo. Ja, wat moet ik doen dan? Ik kan hem moeilijk met geweld de nog niet aan. Oh, kijk nou. Hij heeft er een aangesproken. Oh, durf niet te kijken. Mooi. Wacht oh, gewoon die mooie pinkjes naartoe en er niks tussen komt. Oh, dat hangt helemaal van jou af, schat. Wil je met bormers kijken? Ik heb een mooie zendap opgevuurd. Zo heb jij mij ook versierd. Met die zendap. Ja, alleen Toos. Ik, ik geloof niet dat... Ik, ik denk niet dat... Wat, wat, wat? dan? Dit is geen dame van zitten. Die is hier volgens mij een jonge heer. Ho, ho, ho. Ik ben Geit Goedkoop. U twintig. Zeg, is dat misseltoon? Geit. <laughs> Geit. Hallo, oh, stil. Volgens mij heb ik beerd. O, oh, meester. Iets, als ik niet weet weten dat dat een jongen is. Toos, mis. Mag ik u voorstellen? Dit is Miss Destiny. Hallo? Gods me waren. Hallo? Miss Destiny? Mooi jurk. Subtiel? Ik heb een uit nodig voor de Ja, dat vind je toch wel goed of niet? Zeg, dat is toch mooiste hij de verbroedering? Een waar woord? Verbroedering. Goed gekozen. Gaat, Kan ik u even spreken? Wat mooi nou? We staan toch al met de kop te winken. Ja, sorry hoor, mijn broer heeft zich niet helemaal meer op een is dat er naar de grote stad is verhuisd. En mijn broer zet vandaag voor het eerst klomp en klompen op stadse grond. Dus doe me een lol en ga je met alles pesten. Er zijn genoeg andere drommels die erin kan leuzen. Hé! Hey, zo praat ik die tien dames. Ga het? Dit is geen dame. Oh! Die is hier volgens mij een hier ]ulus. Niet? Oh! Ga oh. het! Wat doe je? Eén tussen de achterpoortenkie. Oh! Oh, <tieden> hier, Destiny. Laat me je even overeind, We nemen de Marie Kwaling, hè. Hier komt u twente weg. <tied> oh, ik weet al wat mijn volgende vakantiebestemming wordt. Dag, haai. Prettige kerstdagen. Je hebt hem zo tussen de benen. Ja, oh. oh, oh. Ongelooflijk. Er zag het precies uit als een vif? En helemaal nog ligt, zo liddelijk ook nog. Dus als ik het goed begrijp, ben je pas een paar uur in de stad. En heb je al een tasjesdief neergeslagen en een travestiet versierd. Af en toe heb ik het gevoel dat ik niet genoeg gebruik maak van het feit dat ik ook in deze stad woon. Oh, pa, oh, Je had het moeten zien. En, en meest nog, hè geef me je tas, geef me je tas! Maar zo was het helemaal niet. En Gaitjoh, die geeft me een draai. <laughs> en dan ligt, hoeps! <laughs> en jullie maakt hier er nog wel druk over dat hij het niet zou redden in de stad. Ach, het is niks anders dan in Teubing. Maar dan een bedje drukken. Oh, kan iemand even open doen? Ja, ik ga wel. Zeg. Hé, hey, bier? Uh, ga maar even je naast wat halen in de kip. Ja, is goed. Ik pak de slutter wel even. Mees, geef me die kastanjes eens aan. Daar ga ik de kalkoen mee vullen. Kalkoen? Ik dacht dat we een hammetje kregen. Of eet... Gaat de al op? nee nee. we eten kalkoen! Hallo. David? Ik dacht dat jij al op het vliegtuig naar Londen zat. Mist. Wat? De alle punten zijn gecancelled, omdat ze niet kunnen landen op Heathrow. Ach, wat, wat, wat, uh, wat rot voor je. Maar, maar je kunt wel met ons mee eten, als je wilt. Oh, dus je vindt het niet zo erg dat hij eigenlijk liever in Londen zat? Hé, hey, jongens, jongens. Ik dacht wat wel dat Ali? jullie allemaal oh, hier Ali. zouden zitten. Kom mee naar buiten, kijk. Wat hadden jullie moeten zien, jongens? Jopie. Zeg Zegt de Ali, ik dacht dat hij al lang op Ameland zat. Topie. ik dacht dat jij met die langstalen. Ik bedoel, uh, bij je vrienden kerst zou vieren. Het ging op het laatste moment toch nog allemaal naar hun familie. Wil je nog peulen? Nee, maar een stukje konijnenpeper gaat er altijd wel in. Kalkoen, je! roze de eend, tante Anne. Ja, ja, ja, ik stap zo op de trein. Ja? Ik wou jullie nog even een dag zeggen vandaar. maar je moet echt even buiten gaan kijken. Geit vecht met een politiepaard. Met een waard? Maat? Maat? Ah, ja, Haat? blijkbaar was het beest op hol geslagen, geschrokken van een rotje of zo. Hij rende door de straten, zo door drie rode stoplichten heen. En iedereen sprong aan de kant. Maar Geit ging ervoor staan, het paard begon te stijgeren. En Geit pakte hem zo bij zijn klap. Ja, met... en hij maakte zo'n soort gek brommend geluid. Het leek wel hypnose. Dat beest was ineens zo makkelijk als een lammetje. Echt waar. Hij need Al, te zet zet het is een man. Ja, ja, Let's ja. go. Kom op, jongens. Nou, ja, dat wil ik ook dat zien. Briljant. Briljant! Wat een man! Ja, nou weten we het wel. Ja, meneer Goedkoop, ze zouden nu de sleutel van de stad moeten geven. Hoor je dat, meisje? Je broer krijgt de sleutel van de stad. Die boerenknuppel die het hier volgens jou nooit zou redden. Hm? Nou, ik vraag echt scheiding aan. <lacht> meisje, hè? Was een grapje! Of zoiets. Briljant geit, hoe jij dat paard overmeestert. Wat naar hem los? Hij is wel voor je! Ah, geen zorgen, Leo. Ga je nog steeds over Miss Destiny? hè? ga je? verdomme! Nou, oh, zo erg is het ook weer niet hoor. Hij komt er wel overheen! Ja. <laughs> nee, nee, nee, dat is het niet. Ik heb mijn sleutels binnen laten liggen. David, heb jij ze? Nee, die zitten ook in mijn jas. En nu we het daar toch over hebben. Het is inmiddels knap koud. Oh, nee toch zeker. Mijn kerstdiner. Mijn bagage. En mijn oh. kaarsje voor de boot. Ik moet mijn spullen hebben. Nou, nou, uh, geen stress. Ik heb toch wel een reservesleutel in de kip. Uh, ergens. Schiet op. Schiet op. Nee. Nee, nee, nee. Deze is het niet. Deze is dat niet. Deze is van de fiets van drie jaar geleden, ja. die, die naar de schroot is gegaan. En ja. deze is van het woningje van dat oh. maar drie maanden zou kosten, hè, om ja. te renoveren. Kan het? Sneller, sneller. Ja, ja, schreeuw maar lekker tegen me. Als ik zenuwachtig word, gaat het vast een stuk beter. Waarom hebben jullie zo achterlijk veel sleutels? Omdat we dan in noodgeval de goede sleutel tenminste zorgen vonden. Ja. Zeg, Lobbroek, mijn spullen staan daar binnen. Ik moet naar Ameland met mijn collega's. De boot vertrekt nog zonder mij. En mijn kalkoen staat te blakeren. Oh. Nou, dan hadden we net zo goed meteen teentos. Kunnen laten koken. Nou ja, ja, is ja zeg! Ja, ik zou het. En, de... en Loes gaat de... Ja, ik weet heus waar dat Toos liever in de kessentuin had zitten. Ja, en dat jammer is dat Tante Ali de boot heeft mist. En de David's in vliegtuig. Ja, en Joppe's kameraden lieten af afwinden. Maar Madi die heeft twee dagen voor ons daar kort in de keuken. Ja, en een beetje dankbaarheid zou op zijn plaats wezen. Vrede op aarde en mensen een welbehaar. Ik ga een de deun in de trap. Ja, ja. Oh, okay. ja hoor, dacht ik het niet. De kalkoen is verbrand. Oh ja, en oh, god, de cranberry saus is een laagje aangekoekte drap geworden onder in de pan. Oh, nee. En die daar kun je een gat mee in de grond slaan. En de Christmas pudding ziet eruit alsof hij twee jaar na zijn kerncentrale heeft gewoond. Nee. Oh. Iemand een nootje? Nee, ik ga er door. Ik, ik ga er ik, door. Ik, ik, ik, ik heb nog wel wat bitterballen, hè? En Toasties in oh. de kip. Uh, misschien iemand nog wasabinootjes? Uh. Wat van nutjes? Ja, bevoer. Nooit van mijn leven. In de oorlog. Nou, ik kan je Zelfs niet vertellen. Zelfs in het Midden-Oosten hebben ze met kerstestaart het vuur en pa. Kijk nou, het sneeuwt. Echt? Toch nog witte kerst. Oh... oh. Wat we met vader met de kerst? We kunnen toch die man niet laten stikken. Al is hij soms onmogelijk en drinkt altijd te veel. Als hij alleen zit, komt geen hap meer door je keel. En ook al moet na afloop de drankkast weer ververst. Wat doen we met vader met de kerst? Met moeder met de kerst We kennen toch zo'n vrouw niet laten zitten Ze praat dan één stuk door verstopt de gangen van het menu Maar laten stikken is dan ook wel weer wat cru. De godvergeten dachten ze Haar roddels ingeperst Wat doen we met moeder met de kerst Familie met de kerst, het hele jaar door zijn er geen problemen. Maar hoe het met traditie gaat, opgelegd pandoor, de herberg dicht voor dat geoude oer. Lekker in Mabelja, het liefst vanaf de herfst, wat doen we met familie met de kerst? De wereld met de kerst het is toch het feest van vreedzaam samenleven. Hoe moet het toch met vrede op paard in mensen wel behagen als we daar in eigen huis niet eens in slagen? Zo eenzaam met z'n allen is dat nou niet pervers Dat doen we met de wereld met de kerst. Dat doen we met de wereld met de kerst. Hiermee komt een einde aan zo'n driekwart jaar meebeleven van de gebeurtenissen in en rondom café De Kip, waar het leven gewoon verder gaat. Wat ook geldt voor u en het team dat die belevenissen verzon, speelde en regisseerde. En dat waren de auteurs Manon Spierenburg, Marjolein Algra, Tizia Rieter, Dick van den Heuvel, Rob Bloemkolk onder redactie van Brigitte Baken. De vaste spelers Marjolein Algra als Toos, Rob van den Meeberg als Mees, Frits Lambrechts als Akki, Reinder van den Naald als Mani, Bea Meulman als Tante Ali en Harry Slinger als Leo Bloempot. Ons technisch factotum Frans de Rond en de regisseurs Doret Mateussen en ondergetekende Olaf Wijnands, Labré. Misschien ooit weer tot horens en voor straks prettige feestdagen met dan wel zonder kalkoen. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje met Maar ook als podcast. <laughs> nee.